4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Klein rondje niets vandaag in de Tour. Het is dus de ploegentijdrit, zometeen het vervolg. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam roept 1800 patiënten terug... bij wie een endoscopie is uitgevoerd. Bij een endoscopie kunnen artsen met een camera... aan een slang binnen in het lichaam kijken.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 Doordat het spoelsysteem niet goed werkte... zijn patiënten mogelijk besmet met hepatitis. Ze krijgen nu onder meer een bloedonderzoek om dat uit te sluiten. De Russische mediamagnaat en Poetin-criticus Alexander Lebedev... is veroordeeld voor een vechtpartij op de Russische televisie. Hij hoeft niet de gevangenis in. Wel is hij veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. Lebedev vreesde dat hij vanwege zijn stellingname... tegen de Russische regering in de gevangenis zou belanden. De rechtszaak zou een wraakactie van president Poetin zijn... De media magnaat is onder meer de eigenaar van de Britse kranten The Independent en London Evening Standard. En ook de Russische oppositiekrant Novaya Gazeta is van hem. Ook motoren, grotere caravans en aanhangwagens moeten in de toekomst periodiek worden gekeurd. Een kleine meerderheid van het Europese parlement heeft ermee ingestemd.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 De helft van de werknemers voor wie dit jaar een nieuwe CAO is afgesloten krijgt er geen loon bij. Dat zegt werkgeversvereniging AWVN. Ruim 700.000 werknemers zitten voor zeker een jaar op de nulllijn. 100.000 werknemers krijgen twee jaar of langer geen loonsverhoging. Wel spraken werkgevers en werknemers vaker een eenmalige extra beloning af. De gemiddelde loonstijging van de CAO's die tot nu toe zijn afgesloten is iets meer dan 1,4%. Vorig jaar was het nog 1,6%.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 Er staan tien files, de meeste staan in de Randstad. De files die opvallen op de A4 draag richting Amsterdam voor Hoofddorp. Twee kilometer na een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat de langste file... voor Knopertwaanplein 7 kilometer. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor de Uithof 2 kilometer, daar is een vrachtwagen stilgevallen. En in Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76 Heerlen richting Geleen. Voor Nut staat 2 kilometer en de rijstrook is dicht.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 Veertien dagen lang, elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demareer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Carservice, wij doen alles voor uw auto. Met Geo Rippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalenwoud en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de vierde etappe in de Tour is een ploegentijdrit dus een rondje nies van 25 kilometer. En Gio, nog steeds Omega Pharma Quickstep bovenaan jouw blaadje met uitslagen. in elkaar. Ja, ik aan. ja zeker, zeker. Denk maar aan die dansen, de Quickstep, dan weet je het. Ja, ze staan nog steeds bovenaan, terwijl ik nu de binnenkomst krijg van Belkin, de Nederlandse ploeg. Even kijken, dat zijn volgens mij nog zeven man die daar bij elkaar zitten. Robert Geesink zie ik daar in elk geval bij zitten. Ik dacht dat Bauke Mollema daar in elk geval ook nog bij zit. En dan komen ze daar over de streep. Even kijken, de derde tijd tot nu toe staat op naam van Kenneth een deel. Daar zouden ze wel eens onder kunnen gaan duiken. Dan moeten ze wel doorrijden. Ze hebben nog drie seconden. Dat gaan ze net niet redden. Nee hoor. Ze staan voorlopig vierde Belkin. De ploeg dus van Bouke Mollema komt hier voorlopig binnen op een seconde. Even kijken hoeveel achterstand dat is. Dat moeten we dan maar eventjes gaan berekenen. Ze hebben in ieder geval een tijd van 26 33. Dat betekent dat ze 36 seconden achterliggen op de beste tijd. Tot nu toe de tijd van Omega. En die tijd die zou wel eens lang kunnen blijven staan. En dan zou het zomaar kunnen gaan gebeuren dat Mikhail Kwiatkowski... de Pool, de Poolse kampioen op de weg... dat hij zomaar dadelijk in de gele trui mag gaan starten morgen. Want als Omega hier de snelste tijd rijdt... dan heeft hij de gele trui, omdat hij het best geklasseerd staat... in het algemeen klassement. En dat zou toch een sensatie zijn voor de jonge Pool... die tot vandaag de witte trui mocht dragen als beste jongere. Dan zou hij zomaar die gele trui kunnen aantrekken. We gaan eventjes de standen opmaken. Voor aan de finish. Omega, de snelste tijd. Uh, dan 16 seconden erachter, Lotto. Dan 33 seconden daarachter, Kennendale. 36 seconden daarachter, Belkin. Dan komen nog twee Franse ploegen: FDG en Kovidis. En Argos op 1,46. En bij die tussentijden nog steeds de snelste tijd van Omega. Zelfs al zijn Garmin en Sky inmiddels door. Garmin op 4 seconden op dat tussenpunt. Sky op 5 seconden. Het kan allemaal nog, maar het is nog niet zover. Tennis op Wimbledon, kwartfinales bij de Vrouwen. Radwanska tegen Lidia. De eerste set was voor de Poolse. Gaat gelijk op in de tweede set, Marcella. Ja, klopt. Lee heeft teruggebroken in de achtste game. Het staat nu vier gelijk. Het is dus weer, net als in die eerste set, enorm spannend. Mooie punten. Leuke wedstrijd om naar te kijken. En ik denk in die hele korte regenpauze die er was... dat Lee wel wat ingefluisterd kreeg van coach Carlos Rodriguez. Want we zien haar heel aanvallend tennissen. Nog veel meer dan in die eerste set. Service volley, Leuk om te zien. Want ze kan het allemaal. Ze is zo getalenteerd. Ze is eigenlijk de veel betere tennisser. Een van de beste tennissers in de top 10. Alleen ja, mentaal zit het niet altijd helemaal goed bij de Chinezen. Dan mist ze om onverklaarbare redenen. Ik ben benieuwd of ze hier nog terug kan komen, want het is spannend aan het eind van de tweede set. 4-4 dus. Ze heeft al een breakpoint overleefd in deze game. Nu uh, is het uh, voordeel. Kijken of ze op uh, 5-4 kan komen. Lange rally weer. Mooie rally. En een schitterende backhand langs de lijn. Een winner van de Chinese Nali. Die komt nu op voorsprong van 4-2 achter. Nu 5-4 voor in de tweede set. Dus dit kan kan nog wel eventjes gaan duren. Op baan 1 speelt Sloan C. Stevens, de 20-jarige Amerikaanse... nummer 17 van de wereld, tegen de Française Bartoli. Die is alweer 28 jaar, heeft alles in de finale gehaald op Wimbledon... en is de nummer 15 van de wereld. Dus het zit vlak bij elkaar. Dat blijkt ook in de eerste set, het gaat daar gelijk op. Zojuist wint Bartoli haar eigen service... en leidt nu in de eerste set met 4-3. here in the state. Van Velsen was dat een baby get harder. De eerste set. Naar wie gaat hij? Marcella. Ja, het is uh, setpoint uh, voor Lee en die maakt het setpoint. Dus zij wint de tweede set tweede met 6-4. Ja. Uh, uh, eerste set 7-6 uh, voor Radwanska. Dat was de set waarin Lee vier setpoints had. Dus eigenlijk had zij die set moeten winnen. Set 2, daar stond het 4-2 voor Radwanska. Eigenlijk was de set dus meer uh, in haar voordeel. Maar wint Lee de set. Dus krijgen we nu een derde beslissende set. Het past wel bij uh, het beeld van de wedstrijd. Fantastisch spannende wedstrijd. Een aanvallende speelster in de persoon van Lee... En dan die verdedigende die strategische Radwanska one set all hier op het centekort. En intussen Gio is de ploeg van Garmin Sharp ook binnen. Van tevoren toch een van de favorieten gezien. Ja, en toch wel verrassend op de derde plaats. Dezelfde tijd eh, dan in seconden als Lotto Belisol. Met de achterstand op Omega Pharma Quickstep. 16 seconden achterstand. Maar ja, als je kijkt naar de duizendste of naar de honderdste... dan eh, zie je gewoon dat ze toch net iets langzamer zijn dan Lotto Belisol. En gewoon genoegen moeten nemen met de derde plek tot nu toe. Omega nog steeds aan de leiding. Dan op 16 seconden Lotto, dan op 16 seconden. Ook Garmin, Kennendale vierde, Belkin, vijfde en Argos, achtste. Er zijn acht ploegen binnen. We kijken nu naar Christopher Froome trouwens bij Sky. Want Sky wil natuurlijk wel wat. Die lagen vijf seconden achter op Omega, op de wereldkampioenen... op dat tussenpunt na 13 kilometer. En kunnen zij zich nog verbeteren in die laatste 12 kilometer? We hebben inmiddels elf ploegen door op het tussenpunt. Argos nog steeds de langzaamste daar. En Belkin, ja, zo'n beetje voorbij de helft. Ook geen echte super tijd, maar het gaat erom om de schade beperkt te houden. En ik keek zojuist ook in het gezicht van Alberto Contador. En als je naar hem kijkt, dan denk je ook van ja, die moet ook oppassen dat hij niet te veel achterstand oploopt in het algemeen klassement. Maar dat zou wel eens een uh, vervelend tikje kunnen zijn. Hij moet hier een goede tijdrit gaan rijden met die Deense ploeg van Saxo. Want daar komt natuurlijk alles op aan om de schade te beperken. Hier rijden ze door de straten. Saxo Tinkoff, de ploeg met Alberto Contador daar in de geledere tempo ligt nog steeds hoog bij die ploeg. Natuurlijk, ze kunnen ook hard rijden. Michael Rogers rijdt daar in die ploeg. Natuurlijk een voormalig wereldkampioen tijdrijden. Die kunnen ze er goed bij gebruiken in die ploeg. Negen man nog steeds bij elkaar op de ja, heenweg eigenlijk. In de richting van het uh, tussenpunt. Met een tempo dat boven de 60 kilometer per uur ligt. Kijk even naar de tijd van Omega. 57,8 kilometer per uur gemiddeld. De snelste tijd, ploegentijdrit ooit gereden in een grote ronde. CC was de oude recordhouder. Dat was die Deense ploeg, de voorganger van Saxo. In 2006 in de Vuelta met 57,6. Maar er was ooit een man die veel sneller reed. Rick Verbrugge in 2001. De proloog van de Giro. Een stuk korter natuurlijk dan deze ploegentijdrit. 58,966 gemiddeld. Bijna 59 kilometer per uur in zijn eentje in Pescara. Euskaltel komt binnen. Niet zo interessant, want die gaan het echt niet goed doen. Gaan waarschijnlijk boven de zevende tijd eindigen... En dat dat betekent dat ze wel sneller zijn dan Argo Shimano. Dat nog steeds de langzaamste tijd heeft. Steven Dalebout staat bij de enige echte tijdrijder daar in dat gezelschap. Tom Dumoulin. Wat kom jij kwiek de bus uitzetten? Ja, helemaal fris en fruitig. Nee, ja, we zijn natuurlijk niet vol gegaan vandaag. En er komen een paar mooie etappes aan voor ons de komende dagen. Dus dan is het een beetje je krachten verdelen. En uh, ja, ik denk dat we het goed hebben gedaan vandaag. Uh, jij bent de tijdrijder van het gezelschap. Ja, ik kan me zo voorstellen dat jij zoiets hebt van uh, gas hendel lopen. Ja, daar waren de jongens al een beetje bang voor. Dat ik dat uh, stiekem toch ging doen, maar... Uh... Nee, ik, heb, uh, ik heb me rustig gehouden, of in ieder geval, ja, we hebben wel gewoon een goed tempo gereden, maar uh, uh, ja, net niet, uh, niet volle bak gegaan. En uh, ja, ik ook niet, dus dat dus, uh, is wel goed gegaan. Dat was eigenlijk jouw taak vandaag, zorgen dat, dat uh, de negen met elkaar over de finish kwamen? Ja, precies, ja, dat was de taak van alle negen renners, dus... Uh, Jij bent degene die het kan verstieren, volgens mij. Ja, ja dat, uh, dat zou wel kunnen, ja, maar het uh, is dus sowieso het parcours er niet voor, je, je lost niet zo heel makkelijk, uh, jongens, hier. Maar, maar goed, het ging goed. Hoe is het met de wind gesteld? Het lijkt wat harder te gaan waaien. Heb je daar veel last van in deze tijdrit? Nee, helemaal niet. Heel weinig van gemerkt. Het is echt een heel zwak windje en dat gaat zeker geen rol spelen. Of het moet in één keer nog heel hard gaan waaien, maar dat verwacht ik niet. Nog één ding heb jij nog gisteravond nog... Veel teruggedacht van die laatste twee kilometers? Ja, ja, ja, ik was er wel mee bezig en ik uh, sliep niet zo, uh, of ik sliep niet uh, meteen, maar uh, ja, het is nog altijd wel jammer dat het niet lukte, maar. Ja, dus dat uh, was een goede poging. We zijn pas net onderweg hè, in is Tour de France. Daarom, daarom. komen we nog genoeg uh, ritten. Als ooit een groot renner zei, Parijs is nog ver. <laughs> ja, precies. Ja, Tom Dumoulin was dat van de ploeg van Argos Chimane. Dus we moesten wel als eerste van start in die ploegentijdrit. En ze noteren voorlopig de langzaamste tijd. Bart Voskamp met ons mee. Oud rennen natuurlijk. Uh, hoe vaak heb je... Oh, Gio. Sky komt eraan en uh, dat is toch even interessant. Hè? De ploeg van Christopher Froome, de man die uh, hier deze tour wil gaan winnen. Natuurlijk de man ook die een geweldige tijdrit in de benen heeft. Maar dan ben ik benieuwd of ze onder die tijd van Omega gaan uh, duiken. Onder die tijd dus van de ploeg van Mikhail Kwiatkowski. Voorlopig uh, de virtuele drager van het geel. Uh, ze hebben nog een seconde of twintig en dan moeten ze binnen zijn. En ik denk dat ze toch al redelijk binnen het bereik zijn ook van die finish. Ik ga eens even kijken wat daar gebeurt hoor. Ze gaan gasten. 25,57 is de beste tijd. 25,47 rijdt Sky op dit moment. Maar ze zijn er nog niet. Ze moeten nog een klein stukje. En dan gaat het erom. Wie pakt het geel in na deze etappe? Het is toch Kwiatkowski, hoor, want Sky gaat het niet redden. Nee hoor, Sky gaat het niet redden. Ze rijden 2 seconden en 24 honderdste langzamer dan Omega. Ze hebben er alles aan gedaan. Christopher Froome daar, die daar met zijn wiel echt als eerste daar over die streep komt. Die doudt dat die fiets nog even over de streep. Want hij wil wilde zo graag een van zijn ploeggenoten in de gele trui hebben. Dat zou dan Edwald Boasson Hagen moeten zijn. Want dat is de best geclasseerde. Ja, dan merk je het toch dat ze twee blessures hebben gehad in die ploeg. Twee geblesseerde rijders. Geraine Thomas gevallen in de eerste etappe. Ian Stannard ook geblesseerd. En uh, ja, dat, wat dat betreft hebben ze net deze twee mannen gemist. Want je zag het voortdurend. Thomas nam niet over. En dat betekende dat ze eigenlijk met acht man die tijdrit hebben moeten afwerken. Het betekent dat ze twee seconden langzamer zijn dan de beste ploeg tot nu toe. Ik denk dat ze zich bij Omega langzaam kunnen gaan opmaken voor een feestje. Voor champagne vanavond in het hotel. Kwiatkowski in het geel. Wie had dat gedacht? Bart Voskamp, had jij dat gedacht? Uh, dat ze tweede zouden worden. Nou ja, ik had wel verwacht dat ze hard zou rijden. Ze hebben natuurlijk hard gereden. Het zit maar op twee seconden. Maar het Omega Farmer dan zou winnen. Ja goed, die hebben ook... Uh... Die hebben natuurlijk ook wel wat, uh, wat mensen met pech erin. Maar ja, ze zijn, ze zijn wereldkampioen. En uh, ja, dan hebben we misschien dan toch een, een beetje de Nederlandse etappe overwinning ja. met, uh, met Niki Terpstra. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, zo kan je het ook nog bekijken natuurlijk. Want die zit in die ploeg. Um, wat is het geheim van de ploegentijdrit? Het geheim van de ploegentijdrit is dat je, uh, dat je elkaar pijn doet, maar niet, elkaar niet kapot rijdt. Dus de ploeg is zo sterk als de zwakste schakel. En dat betekent als je hele sterke mannen zoals... Uh, uh, bij Vroom die trok bij Sky bijvoorbeeld verschrikkelijk hard door. Ja, die moet dat wel op het juiste moment. binnen doen. Want als er eentje van Koppenv komt en hij neemt over... en hij rijdt er iemand af vrij snel in het begin... Ja, dan moet je, zit je later met, uh, met weinig renners om naar de finish te rijden. Maar uh, ja, ik denk wel dat ze het goed hebben gedaan. Alleen ja, ze hebben twee mannen die, uh, die gewoon net, uh, geblesseerd zijn. En ja, dat scheelt twee seconden. Ja. Het is 25 kilometer, ze rijden allemaal bijna 60 aan het uur. Dus de verschillen zullen ook niet zo groot zijn tussen die toppers. Kan je trainen eigenlijk goed? Ja, zeker. Het is heel belangrijk om te trainen. Het is vooral ook heel belangrijk om door die training vertrouwen te krijgen. Dat betekent dat als je in het lijntje rijdt... en je zit allemaal op drie, vier, vijf centimeter van elkaar's wiel... je rijdt met je armen in de beugel, dus niet met je handen bij de remmen. Dus ja, stel je voor dat iemand voor je denkt... Goh, ik heb pijn in mijn kont, ik ga even staan. Ja, dan gooit hij zijn fiets 20 centimeter naar achter En dan, dan lig je er. Dus belangrijk trainen uh, en, en veel vertrouwen in elkaar krijgen. En dat je gewoon weet, van als ik achter die zit, dan zit ik goed. En die gaat zo reageren, die gaat zo een bocht door. Je moet elkaar door en door kennen. Ja, je zag, we zag gisteravond in de avond had een mooie reportage over de van van ploeg Die dat aan het trainen was inderdaad. Ja. Uh, steeds hetzelfde rondje. Dan nou dan kregen ze weer een update van nou dit deden jullie niet goed en dit moet anders. Maar zo gaat het dus wel. Zo gaat het wel. En het, ik denk dat je het uh, als renners met elkaar vooral moet doen. Want uh, er kan natuurlijk iemand achterrijden Je kunt het in beeld brengen. Dat is heel belangrijk. Maar het is vooral ook een kwestie van gevoel. Op het moment dat, dat uh, stel je voor dat ik een ploeg tijdrit moet rijden. ik voel me goed. En ik moet overnemen van iemand. Dat je de tijd geeft om in te pikken. Uh, je moet niet alleen maar dom hard rijden. Je moet uh, heel veel gevoel voor elkaar hebben vooral. En uh, de snelheid die Gio net even noemde. Die dus gerealiseerd is door, door uh, de mannen van Omega Pharma. Ja, bizar hè? Ja, ik ja, vind ik. Be behoorlijk hard. Dat is echt verschrikkelijk hard. En dit is een gemiddelde. En als je weet dat er een start bij zit, er zit wat bocht. En de reizen, kon... ja, de reizen eigenlijk moet je het bedenken gewoon op hele stukken. Soms, soms 65, misschien wel iets harder. Dus ja, dat is verschrikkelijk hard. Dat luistert gewoon heel nauw. En uh, ja, je ziet ook, ze hebben hele mooie aerodynamische fietsen. Ze hebben hele snelle pakken aan. Dus uh, belangrijk dat ze zo min mogelijk wind pakken. Nou, heb je nog nieuwe uh, snufjes gezien die, die we voor het eerst nu zien in de Tour 2013? Wat dit betreft? Want dat zien we vaak in die, in die tijdritten. Nou ja, niet zozeer echt hele nieuwe dingen. Ja goed, ik, vanuit mijn professie de kleding weet ik wel dat Sky hele mooie pakken aan heeft. En dat ze, dat ze daardoor heel hard gaan. Dit zijn de verschillende stoffen op elkaar gebruikt bijvoorbeeld. En uh, met verschillende stoffen weer... Uh, je gebruikt bij bepaalde sne snelheden weer andere stoffen. En dit zijn andere pakken die ze dan in de normale uh, aan hebben? Ja, ja, zeker. Dit is een pak uit één stuk. En uh, het pak van Sky, weet ik, is gemaakt uit verschillende materialen. Om op elk stukje oppervlakte best, of de minste luchtweerstand te creëren. Dus ja, dat zijn, het gaat allemaal om verschillen. En ik weet met testen dat het soms misschien... een seconde per kilometer is. Maar ja, dat is winst of verlies. Zo is het. De ploegentijdrit gaat door daar in nice. Wij gaan weer naar Londen. Naar Wimbledon, waar ze allemaal in het wit spelen trouwens. Marcella, de dames toch ook, hè? Ja, ja, ja, verplicht, hè? Roger Federer moest zelfs... de onderkant van zijn schoenen, die was namelijk oranje, moest hij omwisselen. De fabrikant moest de spierwitte schoenen leveren. Dus dat was een no-no hier op Wimbledon. Het werd hem ja, vriendelijk verzocht om... Ja, geheel in het wit uh, aan de strijd. Uh te beginnen. Maar uh, hier aan de strijd uh, doen Radwanska en Li aardig hun best. Want het uh, gaat maar door en het is een hele spannende wedstrijd... waar nog steeds ja, geen duidelijke winnares is aan te wijzen. Het is nu 1-0 voor Radwanska in de derde set. Ze heeft zojuist de service van uh, de Chinese na Li gebroken. Ik heb nog eens even de statistieken bekeken. Li is 50 keer in deze wedstrijd uh, aan het net geweest... waarvan ze 34 keer het punt uh, won. Dus dat loont zeker voor de Chinezen... om dat aanvallende tennis door te zetten. Ze slaat ook maar liefst 41 winnaars, 29 unforced errors... Ja, en Radwanska 18 winnaars... 12 unforced errors. Dus heel groot uh, verschil. Uh, de Chinezen, die bepaalt wat er gebeurt op de baan. Die maakt het spel. En uh, Radwanska, ja, zij is de counteraar. Zij komt met het antwoord afhankelijk wat uh, Lee doet. Dus het past precies goed. Het is een mooi schouwspel tussen de aanvaller en de verdediger. Dat doet me een beetje denken aan uh, de vroegere wedstrijden... van Martina Navratilova, de grote linkshandige speelster... Uh, uit de jaren 80. En die speelde ook tegen die verdedigende tennister... Chris Evert, de Amerikaanse... Nou, nou, die hebben een uh, prachtige rivaliteit opgebouwd met uh, geweldige wedstrijden. En deze wedstrijd doet daar ook een beetje aan denken. Mooie back-end winner hier van uh, Lee. Die uh, op 15.30 komt op de service van uh, Radwanska. Ze moet nog een keertje terugbreken. Dat kan nog best lukken. Ze heeft nog even de tijd in die derde set. En de service van Radwanska, ja, die is nu eenmaal niet zo best. En niet hard. Maar voorlopig zijn we nog niet klaar. Het is 1-0 in de derde set nog steeds voor de Poolse Radwanska. Ik echt een beetje aan in mogen Zo het. En dan kan ik alleen maar zeggen dat de rillingen nog over mijn rug lopen. Winnie Womack was dat en teardrops. Gio nog interessante tussentijden genoteerd. Ja, er zijn zeker interessante tussentijden genoteerd. Saxo, de ploeg van Alberto Contador. Rijdt een verrassend snelle tijd. 1 seconde langzamer op 13 kilometer. Halverwege dus dan Omega. De leidende ploeg tot nu toe. En dat terwijl ze het maar met acht man moeten doen. Want Benjamin Noval, rechterhand van Alberto Contador. Ja, is geen rechterhand meer. Want die bloedde toch behoorlijk aan een van zijn handen. Er is iets misgegaan. We kregen niet te zien wat het was. Maar hij moest er meteen af. Inmiddels ook Katusha binnen 5. De zevende tijd betekent dat Belkin weer een plaatje opschuift naar de zevende plek. En dat Argos uh, inmiddels twaalfde staat. Want er zijn zes of twaalf ploegen binnengekomen inmiddels aan de streep. Omega nog steeds de snelste tijd aan de finish. Maar Saxo komt eraan. Belkin dus zevende. Steven Halenboud staat bij een van de ploegleiders. Marijn Zeeman. Ja, je komt de auto uitstappen en je zegt... Ik geloof niet dat we het ergens hebben laten liggen. Nee, nee, ik... Uh... Ja, het, het, het, het zag er gewoon heel goed uit. En, uh, en, en het zag er eigenlijk niet goed uit. Want het slingeren naar links, naar rechts. En iedereen moest gewoon vol sprint om in het wiel te komen. Dus wat dat betreft uh, vond ik... Uh, ja, we konden gewoon niet hard. Dit was het gewoon. Voor wat bedoel je dan? Maar het zag er niet goed uit. Nou, als het er vaak heel netjes allemaal uitziet... dan gaat het niet hard genoeg. Hmm. Weet je, dus... Uh, en dat was, nu, uh, dat was nu absoluut niet zo. Dus het is... Uh, ja, we hebben gewoon echt op de limiet gereden. Ja, en dan uh, als je de... Tussentijden op dit moment kijkt bij 36 seconden langzamer naar Omega Pharma Die de snelste ploegentijd dit ooit in een grote ronde rijden. Ja. Daar strookt dat met dat gevoel? Ja, dat vind ik wel een best wel een groot gat. Uh, Sky zat daar nu volgens mij net, nog, net even nog wat boven. Ja, jullie ja. verliezen 34 op Sky dan? Ja. ja. ja. Uh, ik had het liever minder gezien, maar goed, uh, ja, weet je, uh, ik, ik wil straks aan het eind zien als, uh, waar, waar dit nou uiteindelijk goed voor is. Uh, en uh, hoeveel ploegen er dus niet aan onze tijd uh, komen. Maar. Ja, goed. Maar wat had je gedacht dan op een parcours van 25 kilometer, wat bijna vlak is? Uh, wat, wat, wat had jij in gedachten qua tijd verliezen op Omegafarma? Nou ja, weet je, we, we, we, ik, uh, ik had eigenlijk wel gewoon uh, de hoop en de verwachting dat we in ieder geval top 8 konden rijden. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken, dus daar, uh, ja... Dat, uh, ja, dat baal ik van, maar goed, dat, uh, we konden gewoon niet harder. Door de logistiek hier in Nice was de voorbereiding een beetje uh, rommelig. Hè? Heeft, dat ja. nog, heeft dat jullie nog uh, tegengezeten? Nee. nee, want wij hebben gewoon, kijk, wij hebben continu een vinger aan de pols gehouden. En eigenlijk ons, ons plan wat we hadden, dat hebben we gewoon kunnen doen. Ja. Dus, conclusie van vandaag? Dat uh, Omega Pharma heel hard heeft gereden. En uh, ja, dat wij niet aan die tijd konden komen. Dat zijn Marijn Zeeman, de ploegleider van Belkin. Ik kijk nu naar de binnenkomst van Astana. Tegenvallende tijd trouwens hoor. Kijken of ze binnen de negende tijd gaan komen. De tijd van Soja Sojasun. Notabene een pro-continentale ploeg. Een ploeg die hier met een wildcard rijdt. Ja, dat doen ze wel. Maar voorlopig staan ze negende. Zij zijn dus langzamer dan Belkin. En dan is het wachten op de ploeg die nu op het podium staat. En die dan officieel om één minuut over half vijf... van start moet gaan. Vakant Soleil DCM, de Nederlandse ploeg, die dus speciaal getraind heeft op die ploegentijdrit. Dat hebben ze in Amsterdam gedaan. We kijken nu ook naar Movistar. Ook die zijn niet met een geweldige tijdrit bezig. Op het tussenpunt waren ze vijfde. Ja, het scheelt maar acht seconden met uh, Omega, maar toch, dat is wel een verschil. Wie weet, misschien hebben ze zich wel verbeterd op dat laatste stuk. Ze rijden nu echt langs dat water. La over die promenade des Anglais. Maken dan die flauwe bocht naar rechts. Want het is een baai natuurlijk waar Nies aan Licht. En dan draaien ze zo langzamerhand in de richting van de laatste kilometer. Ben ik benieuwd hoor, want de Spanjaarden, die ik zelf dan toch getipt had als een van de favorieten hier. Ja, voorlopig maken ze het niet waar. Hier staat voor kanselei Poels, Boekmans, De Gent, Fletcher, Hogeland, Lakartien. De twee van Poppeltjes en Liebe Westra. De Nederlands kampioen tijdrijden. Gaan zij een mooie tijd neerzetten? Dat moet kunnen met Thomas De Gent, die ooit een geweldige tijdrit reed in de Tour de France. Met Liebe Westra natuurlijk, die het kan. Het beest uit Munijn, Molen moleneind. In Friesland, zij zullen het hier moeten gaan doen. Zij zijn van start gegaan voor hun tijdrit. We gaan het afwachten. We weten het over een minuutje of 26, hopelijk iets minder. Dit is Radio 1. Al vijf geweest, hier is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Minister Schippers vindt het persoonlijk onverantwoord... dat ouders hun kinderen niet inenten tegen mazelen. Ze hoopt dat die mensen er nog eens goed over nadenken. Maar ze voegt eraan toe dat niemand ertoe gedwongen kan worden... want we leven in een vrij land. Een Duitse rechter heeft twee Russische spionnen veroordeeld. Ze krijgen vijf en een half jaar en zes jaar cel. De twee hebben honderden EU- en NAVO-documenten doorgespeeld... aan een Russische geheime dienst. Ze kregen die van de Nederlandse ambtenaar Raymond P. die eerder is veroordeeld tot 12 jaar cel.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 Het OM mag de eigenaar van de voormalige coffeeshop Checkpoint in Terneuzen toch vervolgen. Het Hof in Den Haag had bepaald dat het OM het recht op vervolging had verspeeld. Omdat de gemeente Terneuzen en justitie al jaren niets deden. Maar volgens de Hoge Raad staat dat vervolging niet in de weg. De Franse extreemrechtse Europarlementariër Marine Le Pen is niet langer diplomatiek onschendbaar. Het Europees parlement in Straatsburg heeft haar onschendbaarheid opgeheven.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 Ah, weer met verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is niet erg druk. Tijdens deze avondspitsen staat nu 40 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Het zijn allemaal dagelijkse files. Bij Amsterdam is er weinig aan de hand. De langste file staat op de A15-Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijken en Rotterdam Schaarloo's 8 kilometer. <middels> Ce sont trois notes de musique, entraînant tout mélancolique, de la coqueluche à la retraite, jour de malheur ou jour de fête, chaque instant de notre existence a la couleur d'une romance ou d'une danse. Derrière la musique militaire Monsieur Dupont s'en va en guerre Et tant qu'il y aura des hommes Ils suivront le clairon qui sonne Un rock roll à la Bastille où On a fait basculer des filles Qui a sauvé la Muziek, muzika, do re, mi, re do, si la au sable de l'homme c'était une chanson d'automne à mon premier saut dans tes bras je fredonnais le saïra au son de la marche nuptiale j'ai fait une sortie triomphale dièse irée dièse il Quel mauvais jour que ce jour-là, elle est toujours la musique. Michel Sardou, dat was hij met muziek Alberto Contador en zijn ploeg zijn in Atochio. Ja, en nu komt het erop aan. Hij heeft veel werk gedaan. Alberto komt er door met die prachtige gestroomlijnde helm op zijn hoofd. Met daarop de Spaanse kleuren. Zit inmiddels in de laatste kilometer met zijn ploeg. De ploeg die één man in elk geval kwijt is geraakt. En nu nog een mannetje. Twee mannetjes zelfs is kwijt geraakt. Maar dat doet er niet toe als we maar met z'n vijven over de streep komen. En dan gaan we kijken naar de snelste tijd tot nu toe. Omega 25, 57. Tso komt eraan. Had één seconde achterstand op het tussenpunt. En ik ben bang voor ze hoor. Dat ze dat niet gaan redden. Ze hebben. We hebben nog vijf seconden, vier seconden, drie seconden, twee seconden. Nog één seconde. En nee hoor, dat gaan ze niet redden. Alberto Contador rijdt niet de snelste tijd namens Saxo. Met zijn ploeg Saxo betekent dat Nicholas Roach niet in de gele trui komt. Ze rijden zelfs de derde tijd. Ja, met acht man. Omdat Benjamin Noval geblesseerd is afgehaakt, die moest laten gaan. Met acht man kun je het uiteindelijk niet bolwerken. Dan komt er de arbeid van iedere man komt er gewoon kei en kei hard op. Aan. Nog even een tijd meenemen hier op het tussenpunt. Orica Greenwich. Gisteren succesvol met Simon Gerrans Natuurlijk in bonus die ploeg vandaag. Want die rijden natuurlijk op vleugeltjes. Zij moeten kijken wat voor tijd ze gaan rijden op dat tussenpunt. Ze zijn in elk geval iets langzamer dan de, ploeg, de snelste ploeg tot nu toe. Ik kijk naar hun tijd. Ze zijn zelfs derde daar op het tussenpunt met drie seconden. Achterstand op de snelste tijd tot nu toe. Saxo was daar de tweede tijd. Orica komt daar dus door in de Derde tijd. Belkin inmiddels afgezakt naar de negende plaats. We weten Argos op de vijftiende en laatste plaats tot nu toe. Maar Belkin dus negende. Alle reden voor Steven de Halenboud om even met Bouke Mollema te gaan praten. Hoe ging het? Nou ja, voor mijn gevoel wel uh, redelijk goed. Ja, niet een niet super tijd uh, zoals het er nu uitziet. Maar uh, ik denk niet dat we veel hebben laten liggen. En waar voel je je dan dat het redelijk goed gaat nergens laten liggen? Nou ja, geen, geen gekke dingen gebeurd, uh, of gaten gevallen, of dat we moesten wachten, of dat we slecht door de bochten gingen. Dus uh, ja, ik denk dat dit, uh, dit wel het maximale was. Ja, en dan stap je de bus in en dan zie je inderdaad die tijd, die tijd van uh, Omgrafarmer Quickstep. En schrik je dan toch even? Nou goed, ja, zij zijn natuurlijk wel, uh, ja, misschien wel de winnaar, of in ieder geval uh, heel sterk uh, in ploegentijdrit. En niet van niets wereldkampioen daarin natuurlijk, dus ja, 36 seconden, uh, ja... Het is niet weinig, maar goed, uh, op zich is het ook niet uh, ja, heel, heel gek, denk ik. Dat ja, ze rijden hier ook de snelste ploegentijd ooit in een grote ronde. Oké, okay, ja, dat wist ik niet. Ja, dat, dat zegt wel wat natuurlijk. Het was ook wel een snel parcours. Echt uh, weinig, weinig langzame bochten en uh, ja, veel ja, lange rechte stukken goede wegen. Dus dat, uh, ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Ja. Uh, ja, hoe belangrijk is het voor jou dat het nou ja, 34, 36 of 24 seconden is? Ik bedoel, ja, waar gaat het over? Nou ah ja, goed. Kijk, uh, op het einde kan natuurlijk elke seconde uh, ja, een plek schelen. Dus dat, uh, ja, dat weet je natuurlijk pas uh, in Parijs. Maar goed, uh, ja. Weet je, uh, wij we hebben denk ik gewoon maximaal gereden en uh, nergens uh, wat laten liggen. Dus dan uh, ja, moet je hier maar tevreden mee zijn. Dat zei Bouke Mollemeijs, de kopman van de Nederlandse Belkin-Ploeg. Uh, Marcella, ik zit natuurlijk stiekem ook een beetje met de tennis mee te kijken. Ik zie een hoop plastic. Ja. Het regent weer. En nu uh, toch al iets uh, meer dan uh, een uurtje geleden... toen er toch ook even een regenonderbreking was. Het zuil ligt er. Het regent niet hard, maar genoeg om de wedstrijd uh, te stoppen. Dus uh, het staat uh, 2-0 in de derde set bij Radwanska tegen Lee. En uh, die andere kwartfinale tussen Stevens en Bartoli... daar naderen we het eind van de eerste set. 5-4 voor Bartoli. Stevens serveert 40 gelijk. Dus dat is straks uh, nog een lastig momentje voor Stevens... om na de regen... Pauze weer te beginnen. Goed, dat is het tennis. Ik zie dat het dak ook uh, geloof ik dichtgaat nu daar. Dus uh, nou ja, oké, okay, misschien dat ze daar straks door kunnen. In ieder geval met één van de partijen. We zitten daar in de kwartfinales bij de vrouwen. Bart Voskamp kijkt met ons mee natuurlijk naar die ploegentijdrit. Uh, wat is jouw uh, indruk tot nu toe? Nou, dat eigenlijk Saxo dan weliswaar... Uh niet wint, maar dat hadden we totaal niet verwacht. En eigenlijk verliest hij maar zes seconden dus, uh, op, op, op Team Sky. Hè. Dus uh, Contador verliest maar zes seconden. Dus dat valt, dat, ik vind dat meevalt. Dus in de strijd Contador dus... Froome, ja. is er nog niet zoveel aan de hand? Nee, nee, nee, natuurlijk. ik had misschien een beetje gedacht dat Sky ze wint. Nou ja, die wint niet, Omega Gefarma is wereldkampioen. Nou, die doen hun kunstje en die winnen. Maar voor de rest zien we dat het heel dicht bij elkaar zit. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is naar uh, Oeka Green Edge. Want die hebben toch een aantal uh, sprinters in de ploeg. En dat zijn jongens die een korte kopbeurt kunnen maken. Het tempo ligt hier boven de 60, dus is niet heel lang, 25 kilometer. 25 kilometer is kort, het is vlak. Uh, je bent met negen man, dus het doet in principe relatief korte, korte beurten. En je moet 65 kilometer per uur kunnen rijden, dus een beetje sprintvezel is niet weg. En uh, die mannen hebben toch wel uh, wat snelle mannen in de, in, de, in de ploeg. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, die zitten nu op het parcours. Dus uh, we zijn benieuwd naar de tussentijd in ieder geval van die uh, ploeg dus. En uh, we zagen zo net ook de gele trui dragen met zijn team vertrekken. Als laatste natuurlijk in de rij van, uh, wat is het, 22 ploegen die daar in Nice hun uh, rondje rijden. Um, zometeen de tijden en de rangen en stand Vanuit de koers. Zet die aan Huit! met Mijn sanaa, vandaag mijn is de luto. Hoy tengo en el is una pena y es weet culpa dat je niet meer que en dat is me quieres. Y eso es lo ik más me hiere. Que tengo la alsof ik alleen ben gebleven en het was allemaal gewoon een leugen. Wat een kwaad, wat een kwaad, wat een kwaad. Wat een kwaad, wat mía ama maybe te digo con disimulo que tengo la camisa negra y...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 De twee Nederlandse vloeg hebben we binnen. Die derde is nog op het parcours. Geo al tussentijden ja. gezien. Die derde is op het parcours, zojuist op 13 kilometer doorgekomen door de tijdwaarneming heen. En ze zijn in elk geval sneller dan de concurrent uit eigen land, dan Belkin. Het scheelt maar 1 seconde, 15 seconden is vakantieverlij DCM langzamer dan Omega. En dat betekent dat ze voorlopig een tiende, ja, tiende plek innemen. Belkin staat voorlopig 1e op dat tussenpunt. Dat zou een indicatie kunnen gaan worden, maar we krijgen daar nog RadioShack, we krijgen daar nog BMC. We krijgen echt nog wel ploegen die hard kunnen... Dus zou het ook wel minder kunnen worden. Valt eigenlijk wel een beetje tegen als je kijkt naar die voorbereiding van Vakant Solij, Die speciaal daarvoor getraind hebben. Alle details hebben doorgenomen. En dan toch uiteindelijk hier nou iets onder de middenmoot eh, doorkomen. Op dat eerste meetpunt met die tijdrijders. Met Thomas de Gent, met lieve Westra. Dan is het toch niet helemaal vlekkeloos gelopen in dat eerste gedeelte. We kijken nog even naar de klassementen aan de finish. FDJ die komt... Eh, of die is binnengekomen. Nee, AJDR komt nu binnen op een twaalfde plek. Ja, dat is langzamer dan de Nederlandse ploeg van Belkin. Maar nog steeds sneller dan Argos Shimano. Die nog steeds daar op die laatste plaats staat. 1 minuut en 46 seconden langzamer dan de ploeg die ook wereldkampioen werd vorig jaar. Maar toen was het met zes man. Met Bonen, met Terpstra, Chavanel, Peter Velits, Tony Martin en Christophe van der Wallen. Kwiatkowski, de man die nu het geel kan gaan pakken, was het toen gewoon niet eens bij. Die gaat misschien de mooiste dag in zijn wielerleven beleven. De mooiste dag in het wielerleven van Lars Boom was het in elk geval vandaag niet. Hij reed dus met Belkin naar de voorloper. En dan kijk ik weer eens eventjes negende plaats in het tussenklassement aan de streep. Uh, Steven Dalenboud praat met hem. Jij kwam over de finish en jij had het gevoel van dit was een wat voor tijdrit? Maar een goede tijdrit. Nergens ja. Ja. Ja, laten liggen was het... Uh... Waren de woorden van Bakker Mollema? Nee, volgens mij hebben... Ja, mijn gevoel was eigenlijk heel erg goed. Uh, we zijn goed, ges, goed gestart. Uh, ja, alles was prima. Het tempo was goed, denk ik. En uh, ja, voor mijn gevoel was het goed. En dan ga je hier... rijden naar de bus toe op je fiets. Stap je in de bus en dan zie je wat Oma van Quickstep heeft gereden. Schrik je daarvan? Nee, ik ben met name met ons bezig. En uh, ja, ze hebben heel hard gereden. En uh, goed, dat kan met een aantal goede tijdreizen de ploeg daar. Maar... Uh, ik denk dat wij uh, naar onszelf moeten kijken, naar we goed hebben gereden en niks hebben laten liggen. En uh, dat we weer een dag verder zijn. Ja, maar goed, molen. maar kijk zelf ook al naar die tijdverschillen. Ja, maar volgens mij heeft Quizset uh, niet echt een uh, klasmensenrender erbij. Nee, nee na Sky uh, verliezen jullie 34 seconden op. Nou uh, ja, goed, dat is niet anders. Nee. Maar al het al, buiten tijdrit, tijdrit, alles eruit gehaald wat er vandaag in zat? Ja, denk ik wel, zeker. ja. Hoe is het met jouzelf? Ik bedoel, je hebt de afgelopen dagen uh, veel energie verbruikt. Ja, hoe, uh, hoe goed was je? Uh, vandaag was, uh, ja, gisteren was, zat ik gelukkig een dag in het peloton en had uh, uh, ik nog wel zeer moeten doen. En dat was niet echt een rustdag, maar uh, heb ik wel gewoon goed lekker kunnen fietsen. En vandaag was uh, voor mijn gevoel, voor mezelf heel erg goed. Uh, ik heb heel lange beurten kunnen, kunnen doen en uh, tempo omhoog kunnen uh, schroeven, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik denk dat het voor mij zelf was het goed. Jackson uit zijn klassieke album Might in Day, dat was Step In Out. Elke seconde telt, Gio. Zeker, ook als een plaat draait. Orica Green rijdt de snelste tijd. 1 seconde sneller dan Omega Pharma. En dat betekent dus dat alles op de kop gezet is. Want uh, dat die ploeg die gisteren al met Simon Gerrans de etappe won. Verrassend genoeg. De pakt nu ook de gele trui. Tenminste, als Radio Shack of BMC niet sneller gaat rijden. Radio Shack is op dit moment uh, bezig. Die zijn op weg naar dat uh, tussenpunt uh, op 13 kilometer. En dan kunnen we zien of de gele trui dragen. Jan Bakenland zijn trui nog een tijdje kan uh, Verdedigen. Maar ik denk dat uh, het gebeurd is hoor. Want Orica heeft echt een fantastische tijd neergezet. Eén seconde sneller dus dan de mannen van Omega. Betekent dat niet Kwiatkowski, maar voorlopig Simon Gerrans virtueel in de gele trui staat. En hij weet niet wat hij ervan moet denken. Hij kijkt zelf ook verbaasd. Hij kijkt een beetje om zich heen. Praat wat met ploeggenoten. Ja, hij kan er nog niet om lachen. Maar goed, er moeten nog een paar ploegen binnenkomen. Bart Voskamp, um, ja, je zei het net onderweg al bij die tussentijd die Giel noemde. Die jongens doen het goed. Ja, het is een, een combinatie van, van tijdrijders, zoals Stijn Tuft, een goede tijdrijder. Een ervaren man, zoals is ook Reddy erbij, Brett Lancaster, Ja, die is een goede baanrenner, die heeft snelheid in de benen. Uh, Daryl Impy is, een, een, een, ja, is toch ook een sprinter. Dus je ziet zeker, is een korte tijdrit die helemaal vlak is. En je hebt negen man, dus je doet allemaal relatief, een relatief korte uh, kopbeurt. Van een tempo boven de 60 zijn ze gewoon goed getraind. En Australiërs die rijden heel veel op de baan. Zeker het groepje wat hier rijdt. Dus die zijn gewend om bij elkaar aan het wiel te zitten. En het zijn echt teamplayers. En het heeft zich uitbetaald. Um, en, en je zegt het zijn eigenlijk sprinters. zijn. Ja, in ieder geval mannen van de kortere. Waarom is dat dan een voordeel? Uh, ja, wat ik probeer, kijk, als je een ploegentijdrit met heuvels en een hele grote afstand... dan heb je misschien een volledig andere uitslag. Maar deze is volledig vlak, is heel snel. Uh, je moet die grote versnelling heel kort uh, kunnen ronddraaien. Die, die rij je gewoon 11, uh, 11, 12, dus 3, 54, 55 misschien wel. Ja, dan moet je echt wel power in de benen hebben. En uh, als sprinter heb je natuurlijk power in de benen. We zagen Kevin, deze is ook goede te maken. Ja, en is het een heuvelachtige, een lange tijdrit, wordt lastig. Maar in dit soort tijdritten, ja, dan kunnen die mannen goed meedoen. Goed, dus dat is een, een goed samengesteld team in ieder geval voor die ploegentijdrit, kan je zeggen. Heb je, je hebt de Nederlandse ploeg ook zien rijden. Heb je daar nog iets op aan te merken? Nou ja, op aan te merken. Kijk, Belken hebben wel wat in, in, in beeld gehad. Ik had zelf echt gedacht wel dat ze rond een vijfde, zesde plek zou kunnen eindigen. Natuurlijk is het tegenvallend. Maar het gaat erom in ieder geval van hoeveel tijd uh, verliest Mollema... want die wil een klassement rijden. Ja, en dat is allemaal maar relatief, want het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Dus uh, dan maakt het niet uit of je nou uh, tiende, twaalfde, vijftiende... of, uh, of wat dan ook wordt. Het gaat om zijn tijdverlies en dat ja. valt mee. Ja, en, en Argos Argos, ja, die hebben natuurlijk heel goed gedaan. Die kijken naar de dagen vooruit. En uh, heel slim gewoon gezegd van nou goed, we hebben morgen een sprintrit met Kittel. Dit wordt een, nou ja, een relatieve rustdag. We gaan ons niet nerveus maken. We gaan lekker rijden. En morgen dan, uh, dan is het onze dag. Goed zo, Bart Voskamp. Gio, nieuwe rangen en stonden. Ja, het ziet er uit dat hij Simon Garrens toch wel een wat blijer gezicht mag gaan trekken... als het gezegd dat hij zojuist trok. Want toen keek hij toch nog een beetje als een oorworm in afwachting van wat er ging gebeuren op dat meetpunt na 13 kilometer. Maar de concurrentie komt er echt niet meer aan, hoor. Radio Shack met de gele trui in de gelederen. Een negende tussentijd. Elf seconden langzamer dan Omega. En acht seconden langzamer dan Orica. Daar op het tussenpunt. Orica was daar nog derde. Klom dus op naar de eerste plaats aan de finish. Dankzij een geweldig... Wel gereden tweede deel. En we zagen bij Radio Check de ploeg van Jan Bakelands ook zojuist een slippertje in een bocht. Daar ging het bijna helemaal mis met die ploeg. Ze moesten handen gebruiken om uiteindelijk overeind te, te blijven. Maar goed, dat lukte dan wel. Maar ze rijden wel een matige tijd. Dat geldt ook voor BMC. Acht seconden langzamer dan uh, Omega. Vijf seconden langer dan uh, Orica. Ja, ik denk toch haast niet dat die ploeg van Cadel Evans dat gewoon kan gaan goedmaken straks in dat tweede deel. Dus... Kunnen we ons gaan opmaken voor een nieuwe gele trui dragen. Jan Bakelands wordt na twee dagen vervangen door Simon Gerrans, de etappewinnaar van gisteren. Tour de France! Oh la la! Sinclair hij was vroeger een aardige tennisser en uh, bij de laatste editie van Roland Garros opende hij ook het hele toernooi daar met uh, zijn plaatjes, uh, niet met zijn tennis vooral. En dit was een hit van een paar jaar geleden, Love Generation. We gaan het nieuws van vijf uur even uitstellen. Want we zijn natuurlijk benieuwd naar die laatste ploegen die nog binnen moeten komen bij jou, daar Gio. Zeker, BMC onderweg. Inmiddels in de buurt van de finish. Ze zijn in elk geval. Ja, ze hebben de finish in zicht. daar In de vechten ja, heren. Waar die grote kraan staat, daar moeten jullie finishen nog iets meer dan 1 kilometer. En we kijken ook naar Radio Check. Dat nog 6 kilometer moet tot aan de finish. Met de gele trui. In de gelederen. De gele trui die dus na deze etappe overgaat. Eh, waarschijnlijk om de schouders van uh, de man van Orica Green van Simon Gerrans. Ze hebben inmiddels ook van Soleil binnengekregen. Die ploeg uh, heeft in elk geval de onderlinge strijd met Belkin gewonnen. Ze waren vier seconden sneller dan Belkin. 33 seconden achter de snelste ploeg tot nu toe. BMC dus onderweg. We weten dus dat uh, Radio Shack onderweg is. BMC is nog niet bij de finish. Maar aan die tijd van Orica gaan ze absoluut niet komen. We gaan weer schakelen met Londen. Even luisteren. Ja... Ik hoor nog geen ballen ploffen, maar uh, Marcellus.